Junior. To avoid fainting, keep repeating to yourself. It's only a movie. Only a movie. Only a movie. Only a movie. Hi, I'm Chucky, wanna play? Welcome to the It's Only a Movie podcast, nummer 16. Zo, so, dat <laughs> gaat snel. <laughs> En we gaan het hebben over een filmserie. Ik stel me even voor, ik ben Johan tegenover mij zit. Dat weet de luisteraars inmiddels wel. Stinky Johan en cool Ricardo. Jongen. We gaan het hebben over een filmserie. Zijn we terug in 1992 hoor? God, zo maar. Oké dan. Voor mij na Elm Street en Friday wel de coolste horrorserie, om eerlijk te zijn. Ja, nog voor Halloween. Ja, ja. Wow. ja, serieus. Ik ben een groot fan van, uh, van Chucky. Dus we gaan het ja. hebben over uh, Child's Play. Ja, de dat serie. Is, uh, het is natuurlijk dat er een, uh, vrij recent een uh, nieuwe trailer uit is gekomen voor The Cult of Chucky. Ja. En, uh, Deeltje 7 uit de serie. Ja, een film die we eigenlijk allebei niet echt heel erg zagen aankomen, denk ik zo. Het, uh, nou ja, het, het einde van. Uh, Weet het, uh, Curse of Chucky? Die, die toch wel dat er een, een nieuwe film aan zit te komen. Oh jawel, maar Door de comeback van, uh, van Andy Barclay. Ja, nee, dat, dat sowieso eigenlijk wel. Maar gezien het tijdstip en uh, als ik dan even kijk van, uh, uh, ja, we, ik we, bedoel, we, we, we, we, weet je, met de Curse of Chucky dat is natuurlijk ook gewoon allemaal een beetje afzonderlijk. Uh, afzonder. Ja, klopt. Ik noem het niet. We nee, hebben het geluid een beetje hard, staan. ik ga het ja. zo wel even zachter zetten. We hebben, uh, we hebben Curse of Chucky opstaat. We hebben Curse of Chucky, ja. Maar die film, die, die, die, die kreeg geen bioscoop-release. Wat, wat al heel erg stom was. Ja, dat vind ik nog het meest raar aan uh, dit allemaal. Het, het, Curse het, het, en, en Cult nu. Dat, ja. het, ze worden allebei gewoon direct op, op DVD en on-demand en, on en, ja. en Blu-ray uh, gereleased. Misschien is dat wel een nieuw dingetje, hoor. Dat, dat, dat, dat we daar nog echt heel erg aan moeten wennen. Maar ik, ja, maar kom op, zeg, ik begrijp het wel. niet. Want ik begrijp ook dan niet, weet je wel, van... Als ik dan even kijk naar Curse of Chucky, dat was gewoon echt een best wel een succesvolle film volgens mij. Ik vond hem uh, geslaagd. Hij heeft het goed gedaan, hij heeft, ik, heeft de serie eigenlijk weer een beetje gered. Want ja. ik had eerlijk gezegd na Bright, Bright vind ik het dieptepunt uit de serie. Ik, ik ben niet zo'n fan van uh, Ronnie Yu, de regisseur. Nee, nou, dat kan ik wel over. Jason, Jason vs. Freddy, uh, Ver, Freddy vs. Jason vind ik ook niet zo'n uh, geslaagd deel. Nee. Maar, uh, ja, Seed is weer een verlenging daarvan, weet je wel. Mm -hmm. Toch weer de komische toer op. Uh, Chucky meer als, als komisch figuur en, en uh, comic relief dan, dan gewoon uh, uh, de horrorpop die die is uit de eerste drie delen. Ja. Yeah. Ja, dat vond ik een jammere ontwikkeling. Maar Don Mancini, de regisseur juist van deel 5, die, die, heeft, die heeft met Curse of Chucky de serie weer uh, het serieuze gebracht waar, waar het groot mee is geworden. En daar ben ik best wel blij om, want dit, we zien in Curse of Chucky weer echt gewoon de moordende Chucky zoals we die in het begin zagen, weet je wel. Medogelo wel een grapje hier en daar, Precies. want dat is, dat is wel gewoon Chucky, weet je wel. En het is niet storend dat het ook gewoon deels CGI is. Uh, en bedoel dat is wel iets wat we er wel, volgens mij hebben we het er allebei nog over lopen, surren en zeiken, over, ja. Oh gaan ze dat naar CGI doen, weet je wel. Oh, no. Ja, ik heb altijd liever, uh, uh, hoe heet dat, uh, animatronics en zo. Ja. Weet je wel, gewoon, uh, ja, ja, ja ik, ik stoorde me er niet heel erg aan in curse. Nee, dat komt echt omdat het gewoon heel, heel bescheiden wordt gebruikt, weet je wel. En vooral in gezichtsexpressies en zo. Want ja. wordt hij ook lopend in CGI gebracht? Uh, volgens mij niet, toch? Maar dat of wel? ik wel. Ja, volgens mij, dat zou maar kunnen. Ja. Ja. Maar, het, het is in ieder geval... maar in de trailer van 7 zie ik niet direct uh, veel CGI gebruikt. Dus dat, uh, dat stemt mij best wel hoopvol. Nee, klopt. Maar als, je, als we eventjes helemaal terug gaan, want het is het jaar 1989. Een mooi jaar of een mooi filmpje. Ja, 88, geval. hè? 88, ja. volgens mij is het niks. Charles 80. Play, nee, Charles Play is 88. 100%. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat, dat ga ik eens even nakijken. Check het maar even. Gameboy. boy. Oké, okay, excuse me, maar het is 88. <laughs> Sorry, <laughs> ik zit al. Ennieuw. Ja, dit is de bar speaking, hè? Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar Charles maar, Play, uh, 88 jaar, mooi jaar. Ja. Het, het, we hebben... Maar ja, weet jij, hoe oud was jij toen in 88? Ik was acht, maar ik heb, ik heb, toen, uh, ik heb toen niet Charles Play gezien. Het oh. is echt uh, begin jaren 90 geweest. Zou heel goed op Veronica geweest kunnen zijn. Ja. Maar ik heb hem in ieder geval op tv gezien en uh, op, op tape opgenomen. Ja, nou, ik, maar ik, die weet... film heeft behoorlijke indruk op me gemaakt. Hè? Ik weet wel dat ik als kind in 1989 uh, uh, of, of, uh, of 90 uh, de, de videoband zag liggen. Van uh, Chucky met het mes, weet je wel, dat ja. zo, die kop. Ja, die, die, die poster is geniaal. Uh, ik uh, vond het uh, oprecht eng. En Het is ook van uh, ja, een paar jaar later, toen zag ik hem op uh, tv. En eigenlijk, als je gaat kijken naar die eerste Child's Play, hoe serieus het allemaal wel niet was. Ik vond het echt. Uh... Ik, ik vond vooral. Uh, ik bedoel, als kind kon je ook best wel goed verplaatsen in, uh, in de jochie en die banken. Die film maakte sowieso wel indruk uh, vanwege, in, in dat, uh... ik zet hem in pauze dus ik ga het gelijk even zachter. Child's Play maakte sowieso indruk, omdat, uh, ja, hoe oud was jij toen? Ik was een jaar of tien toen je de film zag. Dus ik kon me nog redelijk goed verplaatsen in, uh, in de jochie uh, Andy. Ja. En ja, ik, ik vond de hele opbouw van de film vooral fantastisch, weet je wel. En vooral die scène dat, uh, dat die moeder het uh, klepje doet en de batterij erin zit. Ja, ja, ja, ja, Een de, geniale de, scène de, vind de ik dat De zeg... ja. ja, die vond ik ook heel cool. Ik, had, eh, ik, ik vond sowieso, als ik, als ik naar die film keek... eigenlijk bij vlagen, ik weet niet waarom... maar ook omdat het, weet je, in het... dan eh, zie je dat huis en nou omheen, weet je alles is allemaal troep en niks en, weet je, en daar, daar loopt Chucky ergens, weet je ja. wel. Het, het, het, het, Ik kreeg een beetje van, ja, dit is allemaal... Uh, ...de achteraf buurtjes van, van Amerika, ja, weet je? Waar speelt zich, ik weet echt niet waar het zich afspeelt. Volgens ja, in Chicago of zo. Uh, voor, het is wel een grote stad, dat weet ik wel. Ja. Maar waar dat... Uh... Zoek het in de tussentijd meer voor. Ja, dat zoeken we ondertussen eventjes op. Nee, maar ook die, ook die openingscène, weet je wel, met uh, Charles Lee Ray die opgejaagd <laughs> wordt. In de muziek, hè? Laten we die muziek niet vergeten. Give me the power of back of you. Ja. Ja, ja. Ah, they do it, then bella. Nee, maar die yeah. soundtrack is een van de soundtracks waar ik het meest op jaag. Maar die is onbetaalbaar. Mm. Want er is geen reissue van. Het is echt alleen maar de originele... Uh, ja, dat komt vast wel. In dat deze. is uit wel komen. Ja, maar dat, uh, die muziek vind ik echt geniaal. Ja. Beetje, beetje, een beetje een kerstfeertje of zo, weet je wel. Ga je het ik bedoel? Het is ook eigenlijk ook. een beetje Ja, het speelt zich ook af uh, tijdens... Ja, de... volgens mij is het een cadeautje voor kerst. Dacht nee, ik. het is een cadeautje voor verjaardag. Of was dat zou je zo. Maar het speelt zich wel in de kerstperiode af. Ah. Maar uh, ja. ja, geniaal gewoon. En ja. laten we niet vergeten dat de hele film eigenlijk wordt gemaakt. Sowieso door Chucky. Ja. Maar uh, wie, wie spreekt Chucky in? Dat is Brad Dourif. Die, ja, precies. Die stem is, uh, die, die vergeet je niet. Die man die blijft ook voor eeuwig, denk ik ook. Met, uh, er is die niemand die Chelsea. die stem kan vervangen. Als, als hij erbij stopt. Dat is net een beetje met Freddy Krueger. Ja. Freddy is, is Robert England mm. En Chucky is Brad Dourif. En hij krijgt best wel weinig credits ervoor, vind ik. Ja, weet ik niet. Kijk, het, weet je, het stomme is van... Kijk, wij zagen, toen we Childsworth zagen en we zagen Brad Dourif... ...hebben we volgens mij geen enkele andere film gezien eigenlijk met hem erin. Of nou nee, misschien One Flew over de koekoesnest. Nou, die had ik ja. misschien ietsje later gekeken zelfs. Ja. Maar uh, terwijl hij in heel veel films al had gespeeld. Echt al, wat is het, hoeveel jaar daarvoor al? Ja, ja. Uh, dus het was helemaal niet zo'n bekende naam. Nou, het was daarvoor is, al best wel een grote acteur. Ja. En, en daarna nog steeds, ook nu, ook nu nog steeds, ja, in Lord of the Rings, weet je wel. Ik wou het zeggen, ja. Dat best wel een grote rol. Ja. Nee, maar hij, Chucky wordt echt gemaakt door Brad Dourif. En dat is echt een... een uh, dat staat gewoon, Chucky staat gelijk aan, uh, aan hem. ja. Nou, ik vind het net niet het niveau van, uh, van Robert Engelert en Freddy Krueger. Want dat is echt iconisch, weet je wel. Ik bedoel sowieso de hele merchandise omheen de jaren tachtig. Ja. Ni Niks komt in de buurt van Freddy. Nee. Hè? Maar ik vind ergens dat Chucky dat eigenlijk wel verdient. Want hoe hij eruit ziet, dat rode haar en dat, uh, dat pakje van hem, weet je wel. En uh, Good Guy, dat, dat, is, dat is geniaal. Ja, nou, ik vind ook, uh, ik, ik, ik hou ook heel erg van de merchandising van de uh, rond, rond Chucky zelf <laughs> wel. Maar... Het, uh, het, ja, weet je, kijk, toen, toen, toen ik het als kind zag, zeg maar, die, die, die pop met het mes, ik dacht van, oh wauw, dat moet wel echt gewoon heel eng zijn. En toen zag ik die film en ik dacht van, dit is ook gewoon echt lekker serieus. Mm -hmm. Heel serieus, niet kolderiek. En ja, dat, dat werd met de jaren eigenlijk wel, wel steeds minder. Want weet je, ook nog wanneer je. Dat minder. Of, uh, nou, nah, ik bedoel, dat minder Just serieus was. Play voor jou? Of? Minder serieus. Ja, deel 2. Ja, uh, nog steeds heel serieus, maar Chucky kreeg meer screen time. Ja. Dus ook meer, uh, meer grap en grollen. Uh, in 3. Ik weet nog dat destijds, deel 3 heeft best wel veel teweeg gebracht. Want je ja, toen die. Uh, ja, de James die, Bulger uh, moorden. Ja, toen hij moorde. En dat werd een beetje op Charles Play 3... Uh... Ja, en dat vond ik eigenlijk nergens over gaan. Nee, dat ging nergens over. Het, maar de film kreeg daardoor uh, wel een soort van vaas over zich heen. Klopt, ja. Maar het is... Uh, als we het eventjes moeten vergelijken... Want we hadden Joachie ook alweer eigenlijk. Uh, uh, Andy. Mm -hmm. uh, die, uh, die dan... Uh, in deel 1 zie je natuurlijk van... Hij uh, krijgt die pop uh, voor het eerst. En... Uh, de, de, de seriemoordenaar uh, die probeert natuurlijk via de pop in het lichaam van Andy te komen, wat niet lukt. Hmm. En in deel 2 probeert hij dat natuurlijk weer. En in deel 2 is Andy ondertussen alweer ouder. Hmm. En uh, uh, heb je een fantastische scène van tikkeltijd uh, die in het, uh, die speelgoedfabriek. Ja. Met uh, ja, het einde, dat, de, de, de scène, zeg maar, ja, weet je wel. Ja, geniaal. Oh, met, met, even... die, met die gast. Uh, ja, die, uh, uh, die op de band uh, terechtkomt. Yeah, yeah. Heerlijk, heerlijk. Ja. Ik, uh, ik vind de hele film heerlijk, hoor. Ja, vind ik ook. Die heeft echt een sfeertje, weet je wel. Ik weet je even een... niet meer wie hem ah. geregisseerd heeft, maar dat is een of andere dude die... Uh, ja, is, uh, ...niks relevants drie... relevance meer heeft gemaakt. Die uh, twee en drie zijn door dezelfde gast uh, gegeven. Nee, nee, nee. John Laffy heeft deel twee gedaan. Oh, okay. En uh, iemand anders wil deel drie, maar... Ja, het enige relevante wat ik zie is uh, Man's Best Friend met Lance Hendricks. Yeah. Voor de rest allemaal niks, weet je. Maar die, ik vind deel 2 echt, echt ijzersterk. Ja, niet, alleen, hem... niet alleen Chucky, maar ook gewoon de hele opbouw. En inderdaad, die eindscene in de speelgoedfabriek vind ik ook uh, ja, grandioos. En je had ook nog die ene, in blonde, die ook volgens mij toen in, uh, later in 90210 uh, ging spelen. Uh... <laughs> ja, ja dat... Dat weet Schip. ik nog wel vaak. Ik weet nog wel dat, ik dat er wel ergens een lekker wijf. Oh, is heet ook Jenny Agutter. Daar, daar ga ik me nu waarschijnlijk heel erg voor schaam. Joanne Simpson heet ze in de... Geen idee. Of niet? Nee, dat, nee, dat is weer iemand anders. Die speelt... Uh, nee. nee, maar goed. Maar, maar, die... laten we, wat is tof aan deel 2? Aan deel 2? Ja? Ik vind aan deel 2 eerlijk gezegd gewoon de... Als ik, als ik eventjes met... Kijken, ja, de... er zitten een paar scènes die echt gewoon heel goed zijn. En dan vind ik één scène, de, de, de, de, dat die met een, een liniaal. Ja, ja, met die lerares. Uh, ja. met de, die lerares uh, gaat mollen. Maar ja. je ziet niks. Nee, het nee, is allemaal suggesties. Ja. Dat heeft toch wel iets macabers zo. Ja, te, vond ik toen. Vond ik ook, want je ziet. Maar ook. wat ik ja. wou zeggen is uh, de poster. Ach, nee, nou, natuurlijk. Ja, Oké, okay. ja. ja, de poster. Blijft. Ik vind de poster een van de tofste posters uh, ooit gemaakt. <laughs> Weet right, je, yeah, Chuckie yeah. die zo achter die Jack in the Box staat met die schaar, Nee, je wel? Ja, met zijn eigen schaar, ja eerlijk. Geniaal zeg. Ja, ja die, uh, die heb ik ook nog een tijdje bij die filmwinkel. En bij de Stopra heb ik die nog heel vaak uh, nog wel eens zien hangen. Ja, die was echt... voor weinig te koop, had ik moeten doen, verdomme. Nee, uit, de, uit de tijd dat posters nog zo, zo geweldig waren. Maar ja, maar inderdaad, ook... Beverly Hills naar hoe en speelt. Zo. Ja, he. ER, ja. China Beach, dat zeg maar niks. Nee, maar... Het mooie is eigenlijk dat die eerste drie films, want in de derde gaat Andy naar uh, de military school. Hè. Uh -huh. en, uh, dan merk je wel dat het al minder wordt. Ja, en je wordt wat ouder. Dus de, de magie is er een de beetje De magie is dan een uit... beetje weg. Uh, maar is... ik vind Del 3 ook uh, nog steeds gewoon een hele leuke film. Hè? Ja, vind ik ook. Het, uh, het, uh, maar het, de, de, de, de combinatie van dat, dat eigenlijk een kind het makkelijkste is eigenlijk om... Ja, ja. Uh, uh, ook als je opnieuw wil leven, waarom zou je dan niet zo jong, uh, zo jong mogelijk beginnen? Hmm. Uh, maar... Uh, ja, weet je... Weet je wat een beetje de rode draad door de eerste drie films is, is de, de, het ongeloof bij de mensen om en die heen. Dat vind ik nog wel, uh, het leukste aan die films, hè? Ja, ja, ja. Dat ze het niet geloven en bla bla. In deel drie hebben we natuurlijk ook weer iedereen verklaard voor gek. Ja. Dat Hij komt ook in wel... een psychiatrische instelling in deel. Ja, ja, ja. klopt. Dat vind, ik nog wel, dat vind ik nog wel een van de leukste aspecten. Maar ja, deel drie heeft ook weer een hele toffe poster en uh, een leuk uitgangspunt. En... Een, een, een befaamde scène die met die, met die, uh, die Los Vlodders die Chucky verwisselt voor echte kogels. Ja, ja, ja. ja. Dat was de scène waar veel mensen het toen over hadden. Ja, ik weet je, ik heb mensen gegeven wel snel films de schuld. Uh, ja, daar dat kan, dat kan ik een hele podcast aan vullen Ja, precies. Ik vind het echt uh, dat, dat, dat, dat en, en was dat toen is gewoon, de uh, tijd En toen was het ook al gewoon dat je echt dacht van, come on, waar heb je het over? Ja, het is gewoon niet de niet, uh, verantwoordelijkheid het, het, het, bij het, het, jezelf het, leggen als ouder. Maar bij ja, je... nee, maar ook weet je dat die ouders gewoon, en niet alleen die ouders, maar ook gewoon de hele media en po, po, po, po, politici, weet je wel, eigenlijk ja. van, dat jongetje was gestenigd, hè? Ik bedoel, hij uh, is gestenigd en is op, op, op, op de tramrails gelegd. Hmm. Er is geen scène in deel 3 die daarmee vergelijkbaar is. Niks. Wacht. En dan ook echt helemaal niks. Nee. En... Laten we die niet uh, te langer doen. Nee, dat, maar dat, weet dat kan je. Ik echt boos maar, om worden. Maar je. het is zo, zo daar van. ga die film nou zelf eens even kijken. Want dat, er is geen... We, we, nee, is, maar het, het ging om maar, dat ze, net, ze hadden de film net gezien hadden. Daar ging het om. Ja, ja, ja oh, fuck it. dat, dat is er anders van kunnen zijn. Weet je? Ja, weet je, ik, bedoel, uh, ben, uh, ik ben met de Bijbel opgegroeid, weet je. Ja, weet je, ga je ook gekke dingen van doen. Ja, hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel naar dingen ja. ik in het Oude Testament allemaal lees? Uh... Ja, kijk weer hoe het nu uitziet. Dat heeft je niet veel goed gedaan, die, ja. die Bijbel. Dus. Een bochel, <laughs> drie tepels <triples. laughs> De handjebak of Amsterdam. -Hans. Ja, precies. <laughs> Onderweg nog een paar swervers in de fik gestoken, zo gaat het. Waar is André trouwens? André? André die, die is weer frikandel aan het bakker. Ja, die is weer in, uh, Wat is het, uh, dat De kermis waarvan, van, uh, kon... van uh, een of andere gehucht. Ja, precies. Dus daar kon er niet bij zijn. Nee, André gaat er ook niet altijd bij zijn, jongens. Het, uh, sorry ja, ja. dat hij er niet bij is, maar het, uh, ja, het is helaas zo. Maar, uh, ja, het is leuk al, voor uh, frikandels zo nu en dan. En, ja, precies. Iets, iets warms om tegenaan te liggen, maar... Weet je, that's it. Maar nu heb ik gewoon even lekker Ricardo voor mezelf. <laughs> en uh, kan ik niet wachten tot ik die twee flessen olijfolie uh, die ik hier naast me heb staan uh, kan openen. Ja. En uh, let's get it on! Yeah, ja, goed. Ja. Child's play. Ja. Wat gebeurde daarna? de ja, laatste ja, Deel 3 uh, <laughs> is van uh, uh, 93 uit mijn hoofd. Deel 2 is van... Een, uh, deel ja, deel oh, ja is van drie. Ja. Of, nee, 91. Sorry. Die is van 91, hij kwam wel snel naar Delta. 2. Ja, maar toen duurde het wel heel lang voor dat... Ja, zeven jaar. jaar voor dat... Yeah. Uh... Ja, en wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben een soort van uh, reinvention <laughs> gedaan van, van de serie. Maar niet helemaal ten goede. Ik bedoel, weet je, het was de periode van uh, post-cream uh, slashe's en zo. Dus hmm. het had ook helemaal die stijl, weet je wel? Snelle ja, flitsen, je... uh, uh, scheve camera's, uh, constant, weet je wel. Yeah. Uh, de, de camera bewoog uh, mijn inzien is gewoon te veel. En, yeah. en het was te flitsend en te snel en, en te komisch. en Weet je, Chucky is nog steeds het hoogtepunt uit Bride of Chucky. Yeah. Maar dat hele gedoe met Tiffany en... Ik vind het ook jammer hoor, want ze komt dus ja. terug in, uh, in Cult of Chucky. Hè? Ik, ja, ben, ja, ik ja, weet niet nee. in hoeverre ze ik... daarin terugkomt, die Jennifer Tilly, maar... Ja, ik bedoel, ja, eigenlijk vind ik het raar, want jij bent altijd zo'n Jennifer Tilly fan. Uh, ja, maar uh, om andere redenen, niet vanwege... Ja, nee, maar dat, ik, ik, ik had, zelf, Hoe heet ik had het zelf... Ik had zelf bij, bij, bij Bride of Chucky, had ik zelf zoiets van... Ik vind het gewoon niet echt grappig. Nee, Als het nou echt vergunning. grappig was, dan had ik het misschien beter begrepen. Het maar... was ook niet echt helemaal uh, of zo. Helemaal nee, nee. Er, er hing zo'n echt typische gothic eind jaren negentig sfeertje overheen. Weet je wel? En dat, dat heeft en, uh, me nooit wat, nooit wat gedaan. En ik vind het ook niet bij Chucky Passau. Nou, nee, ik vond het het, het, het, het, het... het was wel echt van, nou ja, weet je wel... De, de, de moorden werden ook gewoon echt grappig. Uh, het was uh, nou niet echt dat je nou nog, nog iets ziet had van... Nou, hier uh, uh, schrik ik van, weet je. Dat vind ik echt eng. Nee. Weet je nog, die zijn er wel een met het uh, chirurgenmesje. Ja ja, ja, ja, ja. Dat ja. deed je toch wel wat, hoor. Hm. Oh. Ja, zo, hè. Ja, maar de eerste drie films, die hadden dat allemaal, maar bij ja. Bride of Chucky werd het helemaal overboord gegooid en ik had het wel, ik, ik weet nog wel dat ik de film voor het eerst ging zien in Haarlem, omdat ik van de filmkrant of iets dergelijks of tv-krant. Had ik een prijsvraag of zoiets gewoon en mocht ik met nog twee vrienden daar naartoe om tien uur morgens of zo. Dat was toch een dingetje van Veronica? Zo'n volpremiere? Ja, het zou goed zijn. Dan moest je een telefoonnummer bellen uit de Veronica-gids. En toen kreeg je een nummer of zo en daarmee kwam je dan in die volpremiere. Dat was inderdaad zaterdagmorgen om tien uur. Zo heb ik een paar films nog gezien? Ja, ik, ik, nou ja, goed, ik, nee, ik, ik weet niet meer waar, waarvan het was. Het zou ook wel eens gewoon die tv-krant kunnen zijn, de oh. filmkrant. Misschien bij de meerdere uh, tv-kranten. Ja, het zou goed kunnen, maar ik weet nog wat ik dat uh, echt. De enige die een beetje positief was over de film was ik. En uh, die twee vrienden van mij echt totaal niet. En ik had zoiets van, uh, ja, goed, weet je wel. Ik bedoel, voor je het eerst een Chucky film in de bioscoop echt kijken, weet je, bij uitbrengen. Dat lijkt me wel lachen, maar... Um... Maar was jij toen al fan van de eerste drie? Ja. Maar hoe, ja dan vraag ik me af, waarom was je dan zo positief over uh, deel vier? Nou, ja, ik... Het, het, het, ik, ik ja, goed, nou, niet, niet zo positief als bij de eerste drie. Maar ik had nog wel zoiets van... Nou, misschien valt het allemaal nog wel mee, weet je wel. Dus ja. het is gewoon een tijdstip dat ik de film ga zien. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet waar, want ik kijk in uh, dag en nacht, we uh, van spreken horrorfilms, weet je ja. wel, en dan kan ik het ook nogal goed beoordelen. Maar, als ik dan eventjes kijk, het, het, het, het, het, het, het, weet je, die, die film die was ook best wel populair. Eigenlijk toen. Ja, het heeft, het heeft maar, de serie wel goed gedaan. Het heeft ook, weet je wel, van... Het heeft ook, weet je... Drie Saturn Awards... Ook voor beste horrorfilm gekregen. Uh, of genomineerd. Ja, de de film misschien. heeft het zeker goed gedaan. Er is maar, ook heel veel van verkocht op DVD. Je zag hem overal, die DVD. Ja, overal ja, ja, Precies. En, uh, maar, weet je... Ik kon er zelf ook nog niet echt heel erg... Uh, echt bij van... Uh, dat het fantastisch was, weet je wel. Ja, het heeft Chucky teruggebracht. Maar, weet je, het heeft... Eigenlijk komt het erop neer dat het de... Uh, het heeft de good guy doll yeah. definitief om zeep geholpen. Het ging totaal niet meer om die good guy doll. Het was gewoon nee. die, uh, die, uh, onder littek uh, Chucky, die... onder de Chucky die onder de littekens, weet je wel. Hij yeah. had een hele nieuwe look. En dat was, dat was de nieuwe Chucky zo'n beetje. En die kwam terug in uh, Seed of Chucky. In, uh, in uh, yeah. 2005... Ja, volgens mij duurde ook weer zeven jaar of zo. Ja. Uh, 2004. 2006, ja. ja. Dus zes jaar later kwam uh, Sid of Chucky weer. Maar ja... En dat Bij manier... of Chucky had ik zoiets van... Als je het al op deze manier aanpakt... Dan vond ik uh, dat wel de juiste manier in Sid of Chucky. Ja. Want het had wel iets, iets, um, iets weirds over zich heen, absurdistisch. En dat komt vooral door uh, dat zoontje van Tiffany en Chucky... Glenn Glenn. Of Glenda, yeah. opening scène ook Glenda. Die zijn, oh, Bizarre zijn. Mm. Ik kon er nog wel enigszins om lachen. Ik kon er meer om lachen dan Bride of Chucky. Ja, maar ik had wel zoiets van, oh mijn helemaal, ik wil niet meer poppen. Eigenlijk had ik gewoon gehoopt dat die Tiffany gewoon echt gemold werd op een of andere manier, weet je wel. Dat het gewoon weer alleen Chucky zou worden. Ja. Maar nee, helaas, dat gebeurt dus niet. Uh, het worden nee. er meer en ik vond Glenn vond ik uh, mijn naam best wel kut. Ik kon wel lachen, Glenn. Ja? Ja. ja? ja. Saai. Ja. Echt saai. Het, het... We, ja, goed, ik weet niet, maar ik had toen de tijd uh, wel zoiets van... En uh, nog steeds van... Weet je, Bright en Seed we zijn echt best wel shit. Ja. Het, het, dat, het, dat, okay, dat is hebben uh, gewoon domme genie, weet je wel. Dat staat buiten kijf gewoon. Die twee films, die, die, uh, die sla ik gewoon over. Als ik een marathon... Uh, een Childs Play Marathon zou houden. Ja, dan komt er toch na. Dan wil ik 1, 2, 3 heel graag zien. Ja. Maar dan ga ik direct door naar de En dat vind ik wel tof. Uh, Want ik bedoel, Don Mancini, mm. de regisseur van uh, deel 5 en, uh, en 6, is sowieso de bedenker van Chucky, hè? Ja, ja, ja, ja. Dus die heeft, uh, ik weet niet of hij Childs Play heeft geschreven ook, maar hij is wel uh, echt de bedenker van, uh, van Chucky. Was het ook eigenlijk niet een boekverfilming of is het gewoon. Childs Play? Uh, nee. Nou, ja, weet ik niet. Het, uh, nee, absoluut. Uh, ja, hij heeft, uh, hij heeft het verhaal ook geschreven. Sinkies, oh. screenplay, ja, alles gewoon. Het is sowieso heel raar dat hij, dat hij met zoiets als Seed of Chucky komt, hè? Vind je niet? Ja. Ja, goed. ik kan ook niet zeggen dat zijn track records van films ook uh, heel nee, maar stabiel. Hij, maar. hij moet er ergens toch wel een beetje spijt van hebben gehad. Want hij is, hij is dus uh, een paar jaar terug, is hij teruggekomen met, met Curse of Chucky. Ja, ja, ja. En dat, dat ging echt weer helemaal terug naar, uh, naar de oorsprong. Op zich wel, maar het is denk ik ook weet je wel van, de fans hadden er op een gegeven moment wel echt schoon genoeg van. Al heel snel. Ja. De echte fans, die ook gewoon echt bij de conventions komen en bij de festivals. Maar dat heeft hij goed aangevoeld want hij had niet nog een film in de staal moeten maken van Brian and Seed. Nee, dat was echt killing geweest. Dan had je het echt definitief om zeep geholpen, totdat hij wat anders was. Dan hadden mensen afgehakt denk ja. Maar het is, het is eigenlijk apart, weet je wel, van dat, dat eigenlijk doen met, met, met, met Curse, uh, Curse of Chucky, een film die dan eigenlijk weer gelijk al werd gebombardeerd van, dat uh, komt niet in de bioscoop. En uh, wat wij allemaal zoiets hadden van, ja dat moet juist wel, weet je wel, en dat het maar niet gebeurde. Dat maar... is toch heel bizar, hè? Ja, ik bedoel, um, en, en je, weet, dat weet is... je, dan heb ik zoveel van die klote horrorfilms gezien in de bioscoop. Kijk wat er nu draait. Ik bedoel, uh, ja, de Crucifixion heb... gaat uitkomen. Ja, ik bedoel, ik het ver... heeft dan wel een goede regisseur. Vorige... Vorige... Wat, wat is die andere nee. persverstelling waar je niet naartoe kon gaan? eh uh, uh, ook over, over, over wensen maken. Ja, uh, maar ik heb, ik heb, nou, wish wish Pan. Ja, die die waarom heb ik komt week, dat in de fucking bioscoop? Die heb ik vorige week in de bioscoop gezien. Dat is echt gewoon ongelofelijke ruk. Die heb je gezien? Ja, die heb ik gezien. Hoe is het mogelijk dat zoiets in de bioscoop verschijnt en een nieuwe Chucky film? Ik bedoel, we hebben het over een icon hier. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, ja. maar zo zijn er meer. Hè? Een nieuwe Hellraiser zou ook niet zo snel in de bioscoop verschijnen. Dat weet ik niet. De, de, de laatste hoeveel delen? Vier delen zou ook allemaal niet in de bioscoop. Nee, maar ja, dat vind ik ook niet allemaal onterecht. Nee, dat snap ik wel. Maar we de... hebben het wel over Pinhead, weet je wel. Ja, ja, ja maar, ja. maar... Het is triest dat we zulke... Uh, niet, <güls> niet dat ik ze per se de... Ik bedoel, ik, ik verwacht betere films, dat zou je zo. tuurlijk. Maar Curse of Chucky, maar nu ook... En nu Cult of Chucky. Curse of Chucky was gewoon een goede film. Ja. En de Cult of Chucky, dat heeft een uh, zeer veelbelovende trailer. Ja. Waarom ja, verschijnt ja. dat niet in de bioscoop? Zonder... Uh, ik, ik, ik zou, weet je wel, als ik uh, paté was, me echt, echt flink achter de oren krabben. Van hé. Hey, uh... Wordt het überhaupt aange aangeboden als bioscoopfilm? Is het niet al helemaal de insteek van die, uh, die filmmakers om het gewoon uh, op deze manier uit te brengen? Nou, ik bedoel, kijk, dat heb je natuurlijk wel. Net zoals met die sci-fi-films en zo, weet je wel. Van, dan weet je ook van dat gaat niet in de bioscoop komen. Of een heel erg limited run, weet je wel. Maar meestal komt het gewoon on demand of ik weet niet meer, verdienen ze binnen drie jaar, verdienen Ook al is het maar voor twee weken, weet je wel. Geef mensen de kans om te checken. daar ben ik ook mee eens. Maar ik weet nog wel dat het met Curse, toen een tijd zo'n gezeik was, met, wat was het nou, de Night of Terror of de Halloween Horror Show. Ik weet het niet meer welke. Night of Terror was dat, want ik was erbij. Oké, want ik was niet bij de Night of Terror, maar toen ik hoorde van dat het op het laatste moment werd het toen al gezegd. Dan baalde ik van, jou. ...dat die wel zou worden vertoond. Daar baalde en, ik van, en, want dat was de voornaamste reden dat ik ging. Hè? Maar uiteindelijk werd die wel vertoond, toch? Of niet? Nee, die werd allemaal niet vertoond. We dat helemaal niet Nee, die werd vervangen door een kutfilm. Ja, nou, dat zou ik ook gewoon echt heel erg vinden. Ja, fuck. Maar fuck het, uh, weet je, het lijkt me toch ook van als je gaat kijken naar die eerste drie films... ...die, staan gewoon, dat zijn, die zijn gewoon goed. Um... Nou, we zijn even terug van een pitstop... Johan ja, ja, had zijn nicotine shot nodig. Nee, dat is meer de, de Ricardo shot We hadden zo naar elkaar de hele tijd te lonken, okay. het uh, werd gewoon eventjes... We uh, moesten even voor full release. Niet te, maar, veel, niet te veel blootgeven uh, op nee, onze relatie. Uh. Precies, ik heb ook weer mijn shirt aan. Maar... Um, Laten we even gaan verder terug, gaan op... Uh, op Curse. Op Curse en dan even afronden met Kult. Ja. Wat we verwachten we daarvan? Als we terugkijken naar Curse... Ik denk dat we allebei heel erg verrast waren, eigenlijk cool, hoe goed we dat niet in elkaar zetten. Uh... Ja. ja, want sowieso het hele feit dat het uh, direct-to-video to uh, was. Ja. dat, Had dat ik al iets verwacht van, hoe uh, dat gaat er ja. weer heel erg uh, goedkoop ja. en digitaal uitzien, weet je wel. Een beetje ja. in de stijl van uh, ja, uh, Fantasm 5 of zo, weet je wel. Dat, oh. ja, ik, ik weet het niet hoor, ik vind die, die look. Die digitale look mm. vind ik echt uh, drie keer niks. En dat doet de film echt vaak uh, te kort. Maar uh, dat viel me alleszins mee. Ja. Ik vond de setting ook wel cool, weet je wel. Het speelt zich bijna allemaal af in het, in het grote huis. Ik wou net zeggen, het is heel klein. Ja. Het is... Het is, het is uh, back to basics echt weer. Ja. Right? Uh, wat heel fijn werkt. Ja. En als je dan uh, met zo'n kleine setting... weet je, Dan hoeft het ook niet al te duur te worden... Uh, voor de makers is dat natuurlijk interessant ja. maar ook gewoon het creëert gewoon wel een bepaald soort spanning die, uh, ja, die we al een tijdje niet meer hadden gezien in de, de child's play films. Nee, gewoon iets heel overzichtelijks en dat, ja. uh, dat, is, dat is toch wel fijn voor een uh, recht recht aan horen film, want ja laten we wel wezen, een film of Chucky dat hoeft geen uh, geen uh, tien verhaallijnen te kennen en uh, uh, diepgangen wat er nou weet ja. je wel maar uh, en, en wat vind je van uh, Fiona Dourif, de dochters van? Nou, dat ben ik. Ik vind de film oké. Okay. Ik vind haar in de film oké. Okay. Uh, ja, goed. Het, het, het, het, het, uh, ik vond haar als. Uh, noem het de protagonist ja. in uh, Curse van elkaar gewoon prima. Ja, het is geen geweldige actrice. Nee. Dat zie je meteen. Het is wat anders dan uh, Catherine Hicks in uh, deel 1 bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel echt een actrice. Ja, dat wilde ik net zo. Maar, uh, ja, ze doet het niet verkeerd. Want het is toch wel leuk dat het de dochter van is. Dat is ook grappig. En ze komt ook wel weer terug in. Uh, in cult. Ja, want, uh, is het uh, alweer twee jaar geleden dat we die twee bij. Uh, toen bij. Is het twee jaar, uh, jaar terug, ja. Is het alweer twee jaar ja. terug? hè? zagen we ze alle ja. twee bij de Weekend of Hell in. Uh, Oberhaus in Germany. Ja, ik heb wel veel spijt dat ik niet even ja op maar Brad, Brad, Brad Dorff zag er zo uh, uh, die had er zo geen zin in leek je had er geen wel. zin in nee. en zij zat ook alleen op de telefoon ja, dus, maar het, het is toch wel een grootheid en ik heb uh, ja, ja. Ik vind het jammer dat ik hem niet heb gesproken dat ik zijn stem niet echt heb gehoord weet je wel ik ben een serieus. vooral dat hè ja dat vind ik echt heel jammer en ik vind hem echt een hele sympathieke kerel uh, dat weet ik niet. Als, nou, dat, als, dat idee krijg ik wel, uh, maar in ieder geval toen we hem daar zagen, dacht ik echt van Oh, deze man niet wilde gaan weg. Ja, hij lijkt niet heel toegankelijk. Nee. Maar dat ik nou ook nou, niet echt zoiets van, jongen, uh... jonge jonge, nou je zit in een uh, cursus Chucky, ik wil van jou een handtekening. Ja. Nee, nee, dat, dat is zo, zo erg. Gezien. Een heel groot nee. acteur. Ik bedoel, hij heeft gewoon uh, met Jack Nicholson samengespeeld, weet je wel? Ja. Maar, van alles. Wat hebben we het over? Ik bedoel, uh, Weet je, toen ik hem zag in Eyes of Laura Mars, toen was hij echt nog zo jong. En toen deed hij zo leuk allemaal, weet je wel. Heel veel toffe rollen heeft, ja. kan ze niet even eten. Exorcist, eh. In de Exorcist 3 zit hij toch? Ja, inderdaad. Heel veel toffe films, ik ga me even opzoeken. Laal jij even wat verder? Oh, nou. la. Nee <laughs> Wat verwacht je van cult? Wat verwacht ik van cult? Ik verwacht er eerlijk gezegd. Weet je, ik, ik ben de laatste. Hou je bek even. Hij speelt in Doen. <laughs> ja, werk ik. Ja. Dus uh, David Lynch. <laughs> weet je, hij heeft met David Lynch samengewerkt. Hij speelt in Halloween. Van Rob Zombie. Ja. Hij speelt in. Alien Resurrection. Uh, ja. Ja. <laughs> Hij speelt in, het is echt ongelooflijk hoor. Ongelooflijk. Hij zit in uh, <laughs> the Priest, uh, ik denk drie keer niks. Even well, uh, kijken. Priest. Oh, Greece, Priest. Jezus oh. Christus eigenlijk. Ik stond ik dacht, nou dat heb ik gemist. Halloween 2 zit hij ook. Priest vond ik een leuke film hoor trouwens. Nee. Vindt, wel. Het, jawel. Oh, man. Uh, nou, Lord of the Rings, uh, alle drie. Uh -huh. Alle drie? Ja, volgens mij zit er ook Oh ja, ook wat de de vlug, zit dat in deel in? Ja. Um, wat heb ik hier nog meer? Urban Legend. Uh, ja. ja, die in de gasstation station. Uh, station yeah, uh, klopt, uh, ja, klopt, klopt, klopt. die krijgt hij trouwens geen credits voor. Ja, no, uh, staat hier. Wel uncredited. Yeah. Alien Resurrection inderdaad. Hij yeah. speelt in Nightwatch. Oh ja? De remake van die Noorse film. Oh, die film. Oh wachten. god, ja, nee, ik zat aan die Russische naam. Hij zit in Tales from in. the Crypt. Hij zit in The X-Files. Hij speelt in Trauma. Dus hij is, ook, hij is geregisseerd door David Lynch. Hij is geregisseerd door uh, Dario Argento. What the fuck, hè? Ja. Hij speelt in uh, Body Parts. Vind ik ook een leuk film uit het begin jaren negentig. Mm -hmm. uh, Graveyard Shift zit hij. Ja, De Exorcist 3 dan. Eh... Uh... Miami Vice heeft hij ook uh, gespeeld, <laughs> op een rolletje. Blue Velvet. What the fuck, eh? Hij is twee keer door het lintje geregisseerd. Ik uh, uh, Heaven's Gate. Eyes of Laura Mars. Ja, One of the is Nest. Ja, dat is een flinke cv, hoor. Maar goed, na ja, nou een keer terug voor uh, de cult of Chucky Hij zit ook in die uh, Halloween... Uh... Toch van ja, zeg je ja, uh, van Rob Zombie. Ja, precies. En in uh, Mississippi Burnie. Nou, Culture Chucky komt uh, in september uit. Ik zie even niet 1, 2, 3 uh, hoeveel. Maar uh, ik kijk er naar uit en ik. Uh, de box is al te koop. Met uh, alle Chucky films, inclusief. Uh, oh, voor hoeveel? Voor iets meer 50 euro volgens mij. Oh, dat vond ik me best wel. Ja, ja, ik heb de oude box al. Ja, aardig. die mag je overnemen voor 50 euro. <laughs> voor 50 euro, je hebt voor 40 gekocht. <laughs> ik ga niet voor jou voor meer kopen. Kom op. Ik geef Christus. je ik geef iets extra. Hoor. Ik denk wel aan jouw verjaardag. Ja, yeah. niet aan de mijne. Oh nee, wat is dit dan? Het is van de kringloop. <laughs> <laughs> hey, met liefde gekocht, jongen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb moeite gedaan om iets, iets leuks te vinden ik voor het, je. Ja, het is goed met je, joh. Maar goed, we, we... we kijken uit Allee, naar nee. de cult of Chucky. Nou, weet je, ik heb zoiets van... Ik verwacht even helemaal niks meer. Ik ja, verwacht ik ook ik heel dat, veel, weet heel heel van Alien Resurrection. Of Alien Resurrection, maar mijn naam, Alien, Alien Covenant. Covenant. Covenant. Jezus Christus, man. kan leren, weet je wel. Ik bedoel, sorry, maar ik dacht even van toen ik die in de post zag van. Dat is de mooiste post die ik ooit heb gezien. Van Covenant, ja. Ja. Ja. ja. ja, en de kusten van de en, japan gezien. En en en en, en, en, en, en, ja. Weet je, ik bedoel, ik kan er zo teleurgesteld over zijn. Dat heb ik wel gewoon niet meer. Dus ik heb gewoon zoiets van. Weet je wat? Ik verwacht dat het gewoon echt kut is. Ja, maar dat is een groot verschil tussen de twee. Een... Ik bedoel, een, een, een, ja, een, je hebt sowieso je hebt per definitie hogere verwachtingen van een alien vervolg. Uh, ja. Dan een Chucky vervolg. Nou, ik heb meer verwachtingen van Ridley Scott dan van een uh, Don Ja, dan dat sowieso, ja. Maar het... Uh... Je check deze scène dan. Dat is wel cool, hoor. We gaan afronden, want Johan heeft al een biertje achter de kiezen. en dat is voor hem al genoeg om van elkaar te krijgen. Ik moet schijnbaar van Ricardo en porno nu gaan recenseren. Ja. Of Recenseren nog wel. Mooi. Recenseren. Het is echt geen gelul. Het is Matty and the Idol. Ja. Uit welk jaar? Oh, ergens jaren 70 zal het wel zijn. 1984. Serieus? Ja. Oh. Nou, het is toch een goed jaar van film. 84, het jaar van Ghostbusters, uh, Gremlins, Terminator en, en met is, de nieuwe uh, en dit idol. dit zijn ook nog eens Campora Porter films zonder Tracy Lords, weet Ja, wel? je dacht met Tracy Lords en dan denk ik Dus die nee, mag jij ja, recenseren nou, nou. we kunnen hem samen bekijken als je wil. Ja joh, heerlijk. Ik ga afronden. Oké. Okay, Waar gaan we het de volgende keer over hebben? Nou, dat is wel een hele goeie. Gaan we even een pitstop voor doen. Pitstop? Nog eentje? Nog eentje. Jezus. Kom zo terug. Nou, tot zo. Zijn we weer? Ja! Johan heeft zijn broek weer aan. Zo, ging een heleboel uh, doorheen, joh. Ja, Jezus. we zijn er wel over uit wat uh, de volgende podcast gaat oh, worden. Oh. Want hij zag die van mij en dacht, wat een beest. Dus we gaan het hebben over animal uh, horrorfilms. films. Het zag eruit als een slak. <laughs> Op sterven na een gedrag, Uitgedrag. De, ja, uitgedrag, slak. uitgedrag. Slak. Dus, dus, zo, zo, zo, zo, zo zag dat ding hem uit. Dus <laughs> <laughs> het wordt dierenhorror? Ja! Denk aan uh, uiteraard uh, Jaws. Denk aan Link. Denk Kujo. Chakma. Uh, Chakma, ja. Monkey Shines. Mm -hmm. Apen zijn best wel veel gebruikt in dierenhorror. Ja, Godzijdank. Apen zijn ook een beetje angstaanjagend. Ze zijn ook heel, heel erg eng. Ja. En dan hebben we nog slugs. Orca. We... Food of the Gods. Food of the Gods, ja. Dus dat wordt, uh, dat wordt leuk. Yeah. Ik zou zeggen een, een fijne avond of middag of ochtend en tot de volgende keer. Ja, en zeg eens wat. Adieu.